8 Uur. Gert met het NLM's Journaal. De meeste oppositiepartijen willen vandaag een debat over de ontstane situatie na het plotselinge vertrek van de VVD-bewindslieden op Stelten en Teven. Partijen als SP, CDA en D66 hebben begrip voor het vertrek, maar vinden teleurstellend dat de Tweede Kamer niet met de Bewindslieden heeft kunnen debatteren. Ook eisen ze van premier Rutte opheldering over de deal die met crimineel Kees H. werd gesloten. Minister Opstelte en staatssecretaris Teven stapten gisteravond op. Premier Rutte zegt dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren. Tot de provinciale verkiezingen worden er geen opvolgers voor Opstelten en Teven benoemd. Minister Blok voor wonen neemt hun taken voorlopig waar. In het noordwesten van Argentinië zijn bij een ongeluk met twee helikopters... alle tien inzittenden omgekomen. Twee piloten en acht leden van een Franse tv-ploeg... onder wie topzwemster Camille Muffat, die op de Spelen in Londen goud won... Volgens de Argentijnse autoriteiten lijkt het erop dat helikopters tegen elkaar zijn gevlogen. De tv-ploeg maakt opname voor een survival-serie voor de zender TF1. De Verenigde Staten sturen volgende week 3000 militairen naar Oost-Europa... voor oefeningen met troepen uit Estland, Letland en Litouwen. De NAVO-bondgenoten maken zich zorgen over Russische aanvalsplannen. De Amerikanen nemen 750 tanks, helikopters en andere voertuigen mee. Een groot deel daarvan zal in Oost-Europa blijven. De militairen worden na drie maanden afgelost door nieuwe collega's. De Eurogroep heeft Griekenland gesommeerd uiterlijk morgen om de tafel te gaan met de EU, de ETMF en de Europese Centrale Bank. De gesprekken over nieuwe hervormingen moeten dan echt beginnen, vindt Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem. Het Europese steunprogramma voor Griekenland werd vorige maand met vier maanden verlengd, op voorwaarde dat de Grieken snel met nieuwe hervormingen komen. Het weer, de regen trekt snel weg en dan breekt af en toe de zon door. In het zuiden is de bewolking hardnekkig, het wordt vandaag 10 tot 12 graden. Morgen vaker zon en dan wordt het 10 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de bijzonderheden op de wegen in de Randstad. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar staat bij knooppunt Oude Rijn 3 kilometer op de parallelbaan. Er is een ongeluk gebeurd en er moet nu nog een uh, oliespoor worden opgeruimd. De rechterreis is ook dicht. A9, ook maar Amstelveen tussen BV en Badhoevedorp 10 kilometer, dat is langs de langste file van dit moment. En bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag. staat tussen knooppunt Watergraasmeer en Oud-Zuid. 6 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A16, Breda Rotterdam tussen Henrikido Ambach en het knoopbedrede kerk 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Tot zover de verkeer.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 25 jaar. The FM. FM.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 Hier dus met dat mooie zonnige weer, hè? ja wat wil je ook anders? Ik kreeg morgen even over uh, de boulevard met mijn stort. En er was al geen doorkomen meer aan, hè? Echt niet. Ik stond helemaal muur vast te krijgen op de Zuidboulevard En ook daar was het uh, gezellig druk. Heel veel zonnige muziek vanmiddag tussen 2 en 5. Rondees van Ivan, Jongen, de Bijla. En hier is nog een keer. De hit van 2014, Varial Williams. Dat was gewoon helemaal zak in gewacht. Nou, is het wel weer lekker om uh, terug te horen op de radio. Vandaag gebruikt op deze zondagmiddag zondag, de single van Pharrell Williams. You're the Happy.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 Van Sister Sleds begon het al in 1973 en met name in de jaren 80 waren ze enorm populair, waaronder met deze single Last in Music. Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmsanvoort.nl en bezoek onze nieuwe website www.zfmsanvoort.nl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 The solution is my queen, cause she's this strong.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 Nou, en mocht je een cabrio hebben, dan kan het dak er vandaag zeker voor. Geniet er heerlijk van hier in Zofort. Hier is Joseph en in Just Another Day. Gevolgd door deze van een aantal maanden geleden alweer. Dat was Clean Bennett en I'd Rather Be. Nou, er zijn alweer heel wat wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. We gaan eens even kijken naar die wedstrijden. Te beginnen met de vrijdag. Toen was de beurt aan Willem 2 tegen, uh, tegen FC Twente. PSV komt zaterdag.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 door Feyenoord. 1 tegen 0. En dan de klapper van de <laughs> dag. <De> af... klapper. <laughs> Kwart voor vijf. FC Utrecht thuis tegen AZ. We blijven deze wedstrijden voor je volgen. Dan weer die vervelende maandag hè? Yeah. Monday, Monday. De mamas en de papas horen je Monday, Monday. Nou, als je dan op dinsdagmorgen... naar nou, de herhaling van dit programma luistert, bent, zit die maandag geluk gewoon weer op... dan gaan we weer rap op naar het weekend. It. Dit is 25 jaar FM. Ladies and gentlemen...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 Want zij is heel mijn wereld Zeg me wat je wil. In de klas, naast Tom als een Willen voor morgen en pas. Jij zat voorin, geen dag erom. Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug. Ik vind je lief, ik zit op een bolletje en ik ben verliefd. Tien jaren later waren we samen. Ik was een jongetje, jij al een dame. Wist je dat zeker? Jij bent de waarde. Niemand waar ik nou zo mag naar komt Soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik hier. en ik Is het merk? Ik neem je mee. Ik neem je mee op reis.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 Heb terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, zij is heel mee. En als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, heet e tek Ik neem je mee, heet-e-tek-ee. Ik neem je mee, heet e tek Ik neem je mee, heet-e-tek-ee. Dat was Gespardel, en ik neem je mee, neem je mee op reis. Het is negen minuten voor drie uur, gewoon zonnig voort. Nogmaals een hele goede middag. En uh, ja, we hebben vandaag veel aandacht voor nieuws. We hadden net al nieuws over de Final Four, maar ook over de Clio Cup is nog wat een en ander te melden. Ja, dan heb ik het over de Clio Cup 2014. We melden vorige week dat de, dat het, ja, de einduitslag uiteindelijk achter de groene tafel is beslist. En dat Sebastian Blekenmolen tot winnaar werd uitgeroepen.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 en ja, de laatste plaats voor drie uur komt eraan hier de Shepherds en Jornamo. It? if we bridge this gap I can see through the curtains of the water. tongue